Het Nederlandse marineschip De Ruiter is na een missie van vier maanden teruggekeerd in Nederland. De taak van het schip was om mensensmokkelnetwerken in de Egeïsche Zee in kaart te brengen. En ook deed het dienst als stafschip van een NAVO-vlootverband. De stuw in de Maas bij Grave is zwaar beschadigd door een binnenvaartanker. Het Duitse schip voer gisteravond dwars door de stuw in plaats van door de sluis. Door het ongeluk stroomt er veel meer water weg dan de bedoeling is. Het waterpeil in de Maas is bij Graven nu drie meter lager dan normaal. De scheepvaart tussen Graven en Sandbeek en op het Maaswelkanaal is stilgelegd. De Rijkswaterstaat bekijkt hoe groot de schade is aan de stuw en aan de brug over de Maas. In en rond Utrecht zijn gisteravond en vannacht negen auto's uitgebrand. De meeste branden waren in en rond de Utrechtse wijk Overweg, maar ook in de wijk Kanaleneiland en in Vleuten en Nieuwegein. Een aantal branden is aangestoken. Eerder deze week waren er ook al autobranden in Utrecht. Woensdagavond werd er nog een motorfiets aangestoken. Het weer vooral in het westen en noorden nog steeds mistig, in de rest van het land zonnig. In de mist wordt het plus 1 graad, verder 3 tot 5 graden. Morgen op Oudjaarsdag bewolkt, maar wel droog, waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Op Nieuwjaarsdag kan het wel gaan regenen.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 Dit is Kerst met ZFM Met men nu de Watertoren. Ja, en dat was vanmorgen vroeg, toen ik er langs grijg, een beetje in de mist verdwenen, de Watertoren. Van Zandvoort bedoel ik dan natuurlijk. Maar voor de rest was het hier in Zandvoort een Boogie Wonderland hoor. Wind and fire Zandvoort ook een uh, boogie-wonderland uh, vanmorgen. Henny, we hebben uh, een telefoongast. Ja, want als je over het jaar praat wat betreft de sport... dan kan je natuurlijk niet om Zandvoort heen. Want we hebben een geweldig sportjaar gehad in Zandvoort. En er is maar één man die daar alles over kan vertellen. De man van de Zandvoortse courant, Joop van Nes. Goedemorgen, Joop. Goedemorgen, Henny. Ik had uh, helemaal geen uitzending verwacht... meer te zijn. Dat had je vorige week gezegd. Ik denk, nou. Toen hoef ik ook niet naar de studio te komen, want ik had graag bij je geweest. Ja, en ik had je verwacht. Ik dacht dat je zou komen. ja nou, Jij had vorige week gezegd, we hebben geen uitzending. Nou, dus dan kom ik niet. Dat heb ik niet gezegd hoor. Nou, mijn tante dan, want die was er ook. Ja, daarom. Die tante moet je niet naar luisteren joh. <laughs> dat is een mooi sportjaar Joop. Ja, uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh, wat wil je weten, heb je een paar uurtjes... Jawel, ga je gang. We, we weten dat jij uh, goed praat en lang van stof bent, dus ga je gang. Um, ja, de hoogtepunten. De, de hoogtepunten. Ja, dat uh, zijn toch, maar, toch wel een heleboel dingen eigenlijk, maar. Ja, we gaan het niet over s'nachts hebben. We gaan het niet over vaak, zijn, maar, maar, maar, <laughs> de, vaak zijn dat individuele sporters die dat uh, gebaseerd hebben. <grijpte> en dat doe ik op de karateka's, judoka's en, en tennissers. Want uh, wat de. de, de, de, de teamsport betreft het komt eigenlijk alleen maar uh, de Lions uh, in vraag, want dat is dan vorig jaar kampioen geworden. Oh en de dames uh, handbalsters. Die mag ik absoluut niet vergeten. De hockeyers hebben dat niet gered en uh, de voetballers zeker niet. Uh, of die, uh, dit gaan ja gaan worden, ja, dat moeten we allemaal afwachten. Daar hebben we al eens een keer eerder over gehad. Um, basketbal, dat, uh, dat uh, staat weer bovenaan. En de ze doen het ook erg goed. De handbalsers daarentegen tegen zijn de klasse hoger gegaan... en um, die zijn wat tegengevallen. Um, dat heeft waarschijnlijk al een x-aantal oorzaken. Ze zijn vaak niet uh, compleet geweest. Uh, Bessures zijn daar de oorzaak van. Maar er is ook geen opvang. Er is geen jeugd om eventueel in te kunnen vallen bij het damesteam En dat is ontzettend jammer natuurlijk. En um, ja, of ze dan uh, dit jaar erin kunnen blijven... Ook dat moeten we afwachten, denk ik. Wat is voor jou de sportploeg van het jaar geweest? De sportploeg van Zandvoort? Mm -hmm. Tja, daar vraag je me wat. Ja, daar kom ik toch op mijn baasgeballers uit. Mijn tussen aanhalingsteekers uiteraard. Uh, en en uh, ja, nee, wat ook een erg goede prestatie is geweest natuurlijk... Dat zijn de, de tennissers van, uh, van uh, Tennisclub Zandvoort. Die uh, zijn beer. het uh, Nationale Kampioenschap uh, tweede geworden. Ja, en um, dat was eigenlijk onverwacht. Een, een eigen terrein, op eigen <coughs> terrein uh, hebben ze toch nog die finale wedstrijd weten te halen van de zondag. En daar een uh, je te klein voor de uiteindelijke winnaar. Maar ja, die spelen met uh, gekochte spelers uit het buitenland... vaak nog een behoorlijke ranking in de... Uh, in de, de ...in de wereldlijsten... Uh, ...en dat heeft Zandvoort niet... ...en dat is dus eigen, eigen kweek... Over, ...overdreven... ...maar het zijn in ieder geval Nederlanders... ...die niet gekocht zijn... ...en uh, die niet een, een dijk van een slagers verdienen... ...zoals die anderen wel doen... ...en dat is, vind ik een behoorlijke prestatie. Dus de tennissersportproef van het jaar... ...sportman ja. van het jaar? Oeh... ...dat is een uh, gewetensvraag. Ik weet er wel een. Yes, ja, helemaal eens denk ik. Dat is de renner van de toekomst, de fietser van de toekomst. Ja, hij heeft drie koersen gewonnen, de allereerste vier, en de laatste. Vier. Vier, oh neem die <laughs> ja, Geen kleintjes hoor. Nee, nee, nee, nee, zeker niet, absoluut niet. Um, uh, hij heeft één etappe gewonnen en hij heeft drie koersen gewonnen en dat, uh, ja, dat, is, uh, dat vind ik behoorlijk uh, voor een jongen van 18 jaar. Die je uh, eigenlijk uh, er nog aan moet ruiken. Maar het uh, talent zit in die familie. Uh, Paan heeft uh, uh, professioneel gefietst. Ja. Zijn broertje is een erg goeie. Uh, opa die, uh, is heel goed bekend in die hele grote wereld van die, van die wielrenners. En uh, het, het, het, het komt allemaal samen. En dat, dat uh, komt uit, in, denk ik, uh, in Jesper. Zit in de gene, hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En de sportvrouw van het jaar? Ik heb ook iemand op het oog daar. Uh, ja, nou dat is een van de karatekas, zal dat moeten zijn. Ongelooflijk, dat meisje. Ja, ja. Uh, Net als je oma. Uh, weet je, uh, meisje van oma. Mm -hmm. ja. Ja, die, ja, die wordt voor mij de, de sportvrouw van het jaar. Dus nog, nog een jonge meid natuurlijk. Ja. 14 jaar. Uh, ja, dit, die heeft geweldig gedaan natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Maar meisje van de Aar komt ook dicht in de buurt hoor. Ja, die is Nederlands kampioen geworden met haar uh, ploeg. Maar dat is geen, uh, geen individuele prestatie natuurlijk. Uh, Tim is goed aan de weg, laat ik het zo zeggen. Ze is in ieder geval met haar dubbelpartner, het dubbel is ze, en dat hoorde ik van haar moeder vorige week, uh, gestegen naar nummer 104 in de wereld. Dat ja, is een ongelijke prestatie. Dat ja. is heel erg knap. Nou, de voetballer van het jaar als laatste. Ja, dat is jouw vriendje natuurlijk. Mijn vriendje. Ja, tenminste, ja, ik ben helemaal gechimeerd van hem. Ja, ik vind hem ook een uitstekende voetballer. Maar ik vind hem niet de topper van Zandvoort. En, uh, maar ik vind dat... Hoe uh, heet hij? Uh, kan ik even op zijn naam komen? Ja, weet hij. Ik bedoel, absoluut. <lacht> <laughs> kom op, Vanes. <lacht> zeg het even. Nou, zeg het even, Henny. Kom op. Ja, maar wie heb jij uh, dan als beste voetballer? Koen. Koen Magielsen. Ja, dat is mijn vriendje. Mijn vriendje. Dat is mijn vriendje helemaal niet. Maar goed, Het is wel een vriend van me. En het is ja, gewoon ja, ja, de beste voetballer van Zandvoort. En Zandvoort ja, zal hem ook ja, wel ja. kwijtraken. Maar jij hebt een ander op het oog. Ja, ik vind... Ik vind uh, uh, weet heet hij? Uh, Naartje Berg vind ik uitstekende Ja, dat ben ik met je eens. Ja. En uh, Jesse de Haan vind ik ook... een, uh, Vooral met zijn snelheid en zijn, zijn toorinstinct... vind ik dat een prachtige uh, voetballer. Ja. Daar kan ik van genieten. Maar de en, beste... Ik heb zelf de wedstrijd gezien dat, dat, dat hij geschorst was door zijn trainer. Uh -huh. En... Dat liep niet en toen hij erin kwam ging het ineens wel. Ja, ja dat, dat is toch, het zijn, zijn uitstralingen, wat hij kan, dat, dat neemt hij mee. Houd eindje, hè? Ja, ja, zo noem ik hem steeds. Ja. Maar dat is het ook. En de beste journalist van Zandvoort nog even? Hennie Ruckert. Nee! <laughs> ik, bedoel, ik bedoel, die man van de Zandvoortse krant, hoe heet hij ook alweer? Ik kan even niet op zijn naam komen. Kees Rutgers. <laughs> Dag jongen, fijne jaarwisseling mooie oh jaarwisseling, dat was een heel goed begin en uh, tot volgende week. Hè? Hoi. Hoi. Het jammer om mooie muziek weg te draaien. Maar uh, ja, op verzoek van Henny. Uh, uh, we hebben weer een telefoongast. Ja, want de Sport wordt kennelijk overal beluisterd. We hebben aan de telefoon Ria van Kleef. Ria, jij wilde reageren op het verhaal over die plotselinge dood in sport. Daar hebben we al een aantal vragen over gekregen van luisteraars. Daar weet jij meer van? Ja. Uh, ja, nou in ieder geval dat. Uh, de FIFA had de noodklok geluid destijds. Afgelopen jaar in de Voetbal International stond dat ook nog. En omdat er in mei toen 2016 waren er drie uh, uh, gevallen van hartfalen geconstateerd. Ja, en wij vroegen ons dan altijd af van... Ja, maar er is al zoveel van bekend. Maar blijkbaar is het toch niet bekend bij iedereen. Uh, er is een dokter van Shecky geweest. Die heeft in Duitsland uh, bij 100, 106 Duitse atleten een onderzoek gedaan... En die heeft heel duidelijk uh, geconstateerd dat er een tekort aan omega-3 een plotseling hartfalen kan veroorzaken. Dat dat heel erg uh, uh, veel connecties heeft met een plotseling hartfalen dus. En ook uh, wat ik zelf nog even heb nagezocht dat magnesiumtekort ook uh, een belangrijke uh, oorzaak kan zijn. Nou ja, dat soort dingen dus. Ik denk dat meld ik nog even. Ja, ontzettend aardig. Ja? Waar waar zit je te luisteren? Thuis? Ja, en waar is thuis? Je hoeft niet het adres te geven hoor, hoewel. In Heemstede, in Heemstede, ik zit op een woonboot en ik kijk uit op het krukjesgemaal. Oh, nou. wat leuk joh. Nou, nou dankjewel he? voor je reactie hè. Hoe heet die dokter zei je? Die dat, kunnen we dat opzoeken? Dokter van Shecky. En uh, van Shecky. en uh, nou ja, niet Shecky van uh, Shaggy. Nee. Je weet wel. Uh, s c h a c k y van Jacky. En oh, okay. hij staat ook in PubMed. Bij de, de, weet je, de artsen onderzoeken. Waar artsen altijd on hun onderzoeken checken. Check Dankjewel me. voor je reactie. Fijne, fijne jaarwisseling. Goeie. Ja, jullie ook. En uh, goeie uitzending. Hoi, hoi. Dankjewel. Ja. Oké, okay, dag. Nou, Henny dit was nog even op dat verhaal... wat we hadden over visolie en Q10. Ja, ja. En, en dat hele Q10, dat zijn me niks. Dus ik zoek Q10. Hoe schrijf ik dat dan? En... Met een Q? Maar het is gewoon een Q... En het cijfer 10. Ja. Denk ik denk, check nog even wat het precies is. Um, even wel interessant, want er zijn heel veel lezers, denk ik... die geen idee hebben wat q is. En het lijkt ook de codenaam voor een geheime operatie van de CIA. Maar het is de naam van een lichaamseigen stof... die een belangrijke rol speelt bij de vorming van energie... in de cellen van vrijwel alle levende wezens. q is goed onderzocht bij veel aandoen, bij veel. Aandoeningen, bijvoorbeeld bij hartfalen, maar ook bij chronische vermoeidheid, ja. kan q een ondersteunende rol spelen. Eventueel samen met andere natuurlijke stoffen zoals alfa, lipon, -zuur, normast of puur, voor de behandeling van chronische pijnen, bijvoorbeeld bij diabetes of artrose. Nou, dan weten we even waar het nou eigenlijk over gaat. En dus samen met die visolie neem ik aan dat dat dan een combi vormt. Dat je meer energie en, en vooral dat hè he, gaat het om. Ja, nou ja, goed door dat gebeuren waar Martijn het net over had bij uh, Dio. Ja, ga je er toch over nadenken. En als je mensen kan helpen door uh, er in een uitzending over te praten. En je redt er één leven mee, dan heb je je doel bereikt. Zo, nou, zo is het. Ja. het. Ja. Henny, wat uh, heb je voor je liggen? Je hebt krant Ik kranten heb voor me liggen de Telegraaf van vandaag. En daar staat een aardig verhaal in over uh, Danny Blind. En die heeft zich nogal boos gemaakt over die hele affaire met dat BTSW. Hè? Dat bedrijf waar uh, Hans van Breukelen boeken schrijft. En uh, waar hij al die mensen yeah. ambassadeur heeft gemaakt. En yeah. naar de KNVB haalt. Yeah. En daar wilde hij ook die PIM bij het Nederlands Elftal hebben. Maar Danny Blind wil dat absoluut niet. Nou hebben we de mannen van voetbal in Haarlem hier. En die hebben natuurlijk ook een mening over Danny Blind. Hij heeft in ieder geval aangekondigd dat als Nederland zich kwalificeert. Dat hij zijn contract met twee jaar gaat verlengen. Martijn. Wat vind ik daarvan? Um, ik, het leeft stil. Ja, ik ben, ik, um, ik ben niet heel erg um, positief over. Um, wel over uh, Denny Blind persoonlijk. Maar niet over um, de rol en uh, vooral de manier waarop hij um, uh, bij zelf is gekomen. Hij werd, het werd natuurlijk al bekendgemaakt op het moment dat, uh, dat Guus Hering toen uh, uh, aangetrokken werd, aangesteld mm -hmm. werd. Ik denk niet dat dat de manier is. En um, op de een of andere manier blijft dat. Uh, hem wel achtervolgen. Iedere keer op het moment dat er iets gebeurt. Wat, wat uh, uh, negatief is. Of in ieder geval niet goed. Ja, Dat, dat kleeft aan hem. Dat hangt aan hem. En dat, dat, Ik denk dat dat voor een, een, een land als wij. Hè, met zoveel voetbalhistorie. Uh, want we, er wordt van ons verwacht. Dat we altijd een bepaald niveau halen. Dat we al, altijd meedoen. Om, om um, de bovenste plekken. Ik vind niet dat dat, uh, dat, dat goed is. Het beïnvloedt. Oké. Okay. Nou ja, wat ik, wat ik altijd persoonlijk met hem had... zeker toen hij bij Ajax eh, eh, trainer was, coach, zelfcoach, ja, ik, we zagen het nooit gebeuren vanaf de tribune. En, en eh, iedere keer als hij ergens naartoe ging... en dat kunstje ging doen, het, het werd het gewoon nooit. En je ziet dat... en in Nederland zelf is het nog eens veel moeilijker... want dan komen ze van allerlei clubs... en daar zitten allerlei structuren in gebakken... die je eruit moet rammen en je eigen structuur erin moet gaan... Ja, het, het, ik heb niet het gevoel dat hij dat kan. Maar goed, dat is als coach dan. Hè? Want als mens is natuurlijk verder uh, niks op aan te merken. Prima, maar dat is mijn gevoel daarbij. Je vindt het wel knap dat hij zich durft af te zetten tegen Van Breuken en zijn gekke nee. ideeën. Uh, uh, je staat wel ergens voor dan. En dat vind ik niet meer dan terecht. Want er, is, er speelt natuurlijk een hoop. En die, nou ja, die hele KNVB, uh, het is een zootje. Als je op het jaar terugkijkt... Hè? Ja, dat, dit jaar ging helemaal nergens over. Okay. Een aantal positieve berichten over het voetbal... waar ik een reactie op wil. De ex-bondscoach van Nigeria... wordt de nieuwe trainer van Fortuna. Nee, Ex-speler toch? Ex toch? Ja, maar ook de, ook oh, de Hij bondscoach. was bondscoach ook ja, van Nigeria. Ja, ja, ja. ja ik, uh, ik vind het een grote naam. En, uh, onverwacht. Maar ja, goed, waarom niet? Brahma gaat uh, weg bij PEC... en komt bij Utrecht. Dat begrijp ik niet. Jij? Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet op de hoogte ben of hij, of hij veel voetbal bij, uh, bij Zwolle. Het is natuurlijk een jongen ja, met heel veel... Ja, iedere wedstrijd. Ja, dan begrijp ik het ook niet, nee. Nee, nee. nee maar ook niet van Utrecht, nee. die, hebben, die hebben spelers zat. Absoluut, helemaal de het middenveld. Allemaal die, die creatieve kleine, kleine mannetjes ja, daar. Ja, precies. Ja, misschien als een ja. soort van in de rol van, van Nigel de Jong. Ja, ik denk Zoiets. dat dat de bedoeling is. Plak ja. voor je verdediging uh, ja. dicht ja. Bradley is alweer weg. Na nou, 85 dagen bij Swansea, ja. Ja, ik, uh, het is een Amerikaan. Ik, uit mijn hoofd ken ik niet een, een, een, een Amerikaanse trainer van, van naam, behalve Bradley. Ja, ja en als je na 85 dagen bij Swansea <laughs> al weggestuurd wordt, dan... We gaan het er zo met uh, onze correspondent in uh, Engeland. Gaan we het er nog even over hebben, Brian Towie. Stuivenberg wordt coach van Genk. Genk. Genk? Nederlandse trainers nog steeds... Uh, leuk voor hem. Ja, Nederlandse trainers nog steeds uh, belangrijk, denk ik, in het buitenland. We hebben het over België. Oh ja, ja, ja mm -hmm. goed, maar goed. Het is België is buitenland, hoor. Ja, hoor dat dan, is waar. Het hoor, het hoor, nog wel. Het hoort nog niet bij ons. Nee. Wat ik wel leuk vind trouwens is dat Aflai uh, weer, uh, weer uh, ja. uh, op de terugweg is. Ja, wel verloren. Ja, maar ik, uh, ik ben zelf wel, wel, wel fan van, uh, van ik vind het Een hele goede. Uh, een speler die uh, veel op intuïtie doet. Ja. Die niet te veel moet nadenken. In, um, uh, ook al ben ik Ajax ziet, dan heeft hij een aantal dingen gezegd vroeger over Ajax. Het blijft gewoon een hele goede voetballer. Ik had het net met Jo Vanes over de sportmensen van het jaar in Zandvoort. Wat is volgens jou in de voetbalwereld van Haarlem.nl de beste voetballer? Oeh. Um, ja, de, de, de verschillen zijn natuurlijk qua niveau heel groot. Hè? Maar als ik ga kijken naar een speler die, die heel erg opvalt. Ik ben zelf heel erg gecharmeerd van uh, uh, Jeffrey. Soms zien. Ik vind dat de, de, de Jeffrey is een, een speler met uh, ongelooflijk veel talent Het is vaak ook wel zo als hij zijn dag niet heeft dan lukt er ook eigenlijk helemaal niks. Maar dat, dat vind ik wel een, uh, uh, een speler die, die uh, een toegevoegde waarde heeft. En uh, daarnaast komt hij natuurlijk ook gewoon uit de buurt. En, en, en toch speelt hij maar weinig ja Ik, ik, ik snap dat niet. niet. Helemaal niet uh, als ik ga kijken wat er op zijn plek... een uh, um, um, normaal gesproken rondloopt. Um, die kan helemaal niet, joh. Nou ja. Ik vind het jammer dat zo'n jongen als, als Jeffrey... die, die in, uh, in zijn eentje een, een, een, een wedstrijd kan, kan doen kantelen... Um, ja, ik vind het jammer dat hij die, dat die zo weinig voetbalt. En ik begrijp ook best wel dat Jeffrey bijvoorbeeld na dit seizoen zou zeggen... van ik ga ergens anders voetballen. Ja, nou, misschien in de winterstop al. Maar, maar we hebben het er vorige week nog over gehad. Waar het vaak om gaat dus is dat als er een nieuwe trainer komt... die mag spelers ah. halen, die ja. haalt spelers. Ja, die gaat niet die spelers halen dus om niet te laten spelen. Plop. En dan blijven de mannen die uh, daar voorheen op die positie stonden... moeten dan lekker op de bank plaatsnemen. En het duurt zo verrekt te lang... Eer dat inzicht er komt dat je wellicht toch een betere speler op de bak hebt. Dus mm. dat je het laatst, ja, ja, maar het gaat Cap door je de club visser. heen, de ja. Ja, wat zei je de visser? Ja. Noemde jij de naam van? Ja, die noemde ik. Kevin ja. ja, ja. de Visser. Ja. Die kan echt niks. Nee, ja, nou ja, maar hij blijft maar uh, iedere keer weer in, het, uh, in de basis staan. Ik, uh, I don't know. is de beste luchtdekker in het hele Haarlemse voetbal. Ja, nou ja, goed. Dat is dan iemand die gehaald is. En die dan. Uh, hè, en die, die, oh ja, ja, Jeffrey en Wesselboer zitten wel op de bank voor zo'n ja. uh, zo type. Ja. Maar uh, jullie snijden daar een heel belangrijk punt aan. Want er gaan natuurlijk. Kijk, als je een selectie hebt van 24 man. en je hebt bij tweede een selectie van 22 man. ja, dan gaan de jongens mollen, Die gaan weg Ja, nou ja, dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Het zou wel. Uh, het zou zonde zijn, maar. Oké. Okay. Hebben we mee te dealen. Maar het gaat door je hele club heen. hè? Want ja. de A-junioren kunnen ook niet doorstromen. Het is, uh, het is allemaal niet zo interessant meer hoor. En je hebt een mooie oplossing hè, binnen je club. Ja. Maar die wordt niet ingevuld. Ja, en, dat en dan is... heb je het over het al. Het zaterdag. Ja, maar ja, goed. Er is nu, er is op de laatste vergadering wel geld voor vrijgemaakt. Hè, heb ik begrepen. Omdat het uh, nu even goed op poten zit. Maar goed, daar hebben we het nu niks meer aan natuurlijk. Dus uh, dat gaat nog even duren. Ja. Nou ja. Nog iets anders. Nog wel leuke berichten, Henny. Je hebt de krant voor je. Nou, ik, ik, ik vind het zo opvallend dat die voetbalmensen die houden helemaal niet van schaatsen En ik heb gisteren echt, jongen, ik heb zo genoten. Sven Kramer en, Jur en het meisje te moors. En, en fantastisch. werkelijk. Die 1500 meter gisteren, thrilling. Niemand, nee. niemand het gezien? Nee, nou, sorry. Dat snap, dat snap ik dus ja, niet. Ja, ja, ja. Ho, ho, ho. Ik heb het al gezien. En ik, vind, ik sta elke keer weer van dat die man, die Sven Kramer... dat hij toch maar elke keer weer de top weet te bereiken. Dat hij iedereen eigenlijk overroelt. Volgens mij als die schaatsers naar zijn toernooi toe gaan... Dan, en Sven doet mee, dan denken ze eigenlijk bij, hun, bij mezelf... Van, nou, we hadden net zo goed thuis kunnen blijven. Maar, maar, ga, ik ga Ron even testen. Dijdijn Tap. Zeg je dat wat? Niks. Nederlands kampioen, 500 meter. Oh, dat is die. <laughs> uh, ja, ja, nou, ja, precies. Da, ja, dat is een naam alleen al. ja, Grappig, ja, hè? Ja. Ja. Leuke jongen trouwens. Ja. Hennie, maar als jij nou naar de, naar de televisie kijkt... je ziet die voetbalwedstrijden... en, maar en je luistert naar de verslaggevers... Uh, heb je dan nog wel eens...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 Heb je er nog wel weleens uh, naar? Uh, en die zou je het nog willen doen? Ehm... Um. <laughs> nou, je kon je het natuurlijk fantastisch. Dus, uh, wat vind je van de huidige commentatoren? Ja, vind je het erg dat ik dat niet zeg? <laughs> nee, ik vind ik niet erg. Als ik ze goed vond, had ik je wel antwoord gegeven. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dat is ook een antwoord natuurlijk. Uh, Jeroen Elsthoff is goed, maar dat is geloof ik een beetje de enige. Oké, okay, ik heb hier nog een heel onbekend bandje. Wel een goed bandje. Het kan ook niet anders met uh, ja, een van onze presentatoren die daaraan deelneemt. We gaan even onder uh, het niveau van het C-level. We niet, de C-level met uh, Busscher. The guitar, the good ride, zo heet het. Always, I am two steps behind And there's only one thing I can do Don't need time. That is where I'm going to. Going for a good ride to east. Now I'm gonna have a good time. All I see is an endless stretch of trees that I only need to follow. Going for a good ride to east. Now I'm gonna down my guise instead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 Op de tijd. We gaan uh, snel door. Uh, dit was Muscher. En uh, Ron, hoe is het met Muscher? Ja, uh, heel goed. Uh, dank je, Charles. Aardig muziek, We zijn, uh, we zijn uh, druk bezig. We schrijven een hoop nieuwe nummers momenteel. Die gaan we ja. binnenkort uh, opnemen. Gaan we weer leuk, een E.P. uitbrengen. Muziek. Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, nee hoor. Uh, Veelzijdige. Zeker. man ben jij. Ja, leuk. Weet je wie ook heel veelzijdig is? Nou. onze uh, correspondent over de Engelse voetbal, Brian Toei. Leuk. Hello, Brian. Uh, good morning, Joss. Yes. Good morning, Zanford. How are you all this morning? We're well, all okay. Thank you very much. How's life treating you nowadays? You're good. Oh, normal good? enough now. I got over to Christmas and, and all those mad parties and, and debauchery, as you can imagine, that <laughs> we have over here. <laughs> Did you have a good Christmas? Enough turkey on your, on your plate? <laughs> it was great. Yeah. I glad to get to Christmas Day, a bit of relaxation. Yeah, yeah. Well, it's about time, isn't it? Gravy. Yeah. Especially. <laughs> the branches of the trees are frozen here, uh, Brian. How is it in England? Is it snow? Uh, it's it uh, foggy, uh, overcast? Yeah, foggy. It's, it's also foggy here. Yeah, same yeah. thing. It's, it's, it's, it's terrible. It's inside, yeah. <laughs> so, what's, what's, what's the UK doing nowadays with, uh, with football? I mean, compared to Holland, nobody's, uh, nobody's playing football at the moment yeah. here because uh, we all need to relax. At least the Dutch footballers need to do that. In the UK yes, it's yes. kind of slightly different eh? So what's the situation it's, there? It's go, go and go We're coming out to the stage this weekend We start uh, tonight, the big game Everton, uh, Ronald Koeman uh, Out right. to play in Hull City Okay, it should win that, that's tonight's game It'll be on television I should think uh, okay. Big big games tomorrow uh, The big game of the weekend Will be Liverpool versus Manchester City Well, That's going to be interesting uh, It is because Chelsea. Tomorrow after tomorrow, we'll be halfway through the Premiership. We'll have 19 games played. Okay. At this moment, Chelsea are six points ahead, which is a, it's a lot for the first stage. That's quite a lot. Yeah. You have it is you have Liverpool, Manchester City. Um, both of them have to be looking for a result to stay in with a chance of winning the championship. Yeah, to keep it slightly up that's with that's, uh, with its Yeah, that's yeah. A, it's a big it's a it's a big game. That yeah. one uh, other than that, Manchester United, who have been playing very well, they're okay. playing out, out to Middlesbrough. <coughs> okay. And um, Chelsea have an easy game. I think they're at home to um, at home to uh, who is it? Crystal Palace. Let me see. Crystal okay. Palace. Brian. But, um, yeah. Uh, uh, Leicester sorry. City, the champion, lost yep. from Ronald Koeman. They did. They did. They, they, they did. No. It was interesting that game, Henny, because Kuhlman <laughs> changed his defence a small bit. He went to three men. Interesting. And, um, That's how you play soccer. soccer. Yeah. No, no, they're all, they're all going down to that style. And then they got their two goals, if I remember rightly, from counterattacks. And Lukaku eventually scored. The so, Belgian. The, the Belgian guy, he's... he's yeah. You know, he looks—he he looks physically a fine player, but I don't know. He just doesn't do it, does he? he he's not getting the goals. Should, a player of his, with a team of that quality, and his quality should be capable of scoring 20 goals a season. He you made know, six. You know, how many did he make so far? Six. i, I, I don't even. Only well, six. Done. Ten. That's all. You know. Okay. Mm -hmm. And uh, that's not good enough. That no. really is, is, is not good enough, though. Brian, last oh, week yeah. you told us that there's a big chance that Ronald... No, no, no. Now, I'm saying no. Ronald also. That Frank de Boer <laughs> is going to be the new trainer in England. Yeah, well, there was there was gossip that he would be the tra the, the, the trainer for Nothing. the coach for Crystal Palace. No, Crystal Palace chose um, Sam Allardyce. Sam Allardyce is, is the guy who, who who's England's uh, coach for 60 days. Uh, he got stung rather foolishly, but they made a choice of a manager that he'll save them. You know, he'll, he'll make sure that they remain in the Premiership. But he's going to do nothing else. If I was a Crystal Palace fan, I would be really, out, uh, you know, annoyed about it. it. It's not progress; it's just static train of thought. Whereas someone like Frank uh, De Boer, who knows what the quality he could, he could, he could be, a, he could be a problem because he was, had a problem in Italy. We all know that. Given young guy a chance, and this was the sort of club maybe would have suited him. I, I felt it was a chance for Crystal Palace, and also for Frank De Boer, maybe, you know, who knows who knows what happens behind the scenes. But it didn't you know, happen, Henny, it didn't happen. A... Now, we have the same thing t this time round, we have this man uh, Brady, or is it yeah. Bradley, or Brady, the American man, he lasted something like 50 days. 85. five <laughs> Yeah. Now, what was he doing there? In all fairness, the guy was an uh, American coach. He'd done quite well in America. He had the national team for numerous years. He got into a World Cup, et cetera, et cetera. But he, other than that, he had no qualifications or experience. And the Premiership football is, is you know, it's, it's top end. It's the top league, in fairness, you know, among the top leagues. And then he arrives over there, and the people who brought him in, the, the chairman, I don't know what they were thinking. In reality, I've no idea what they were thinking. And um, yeah, he was—he was out of his depth. He really was out of his depth. He—he he, he just couldn't get a grasp on us, you know. Can I can, can can I just ask you a question regarding uh, Crystal Palace? Why do you think Frank de Boer m might not be the uh, the the best person to uh, to to be the manager there? Um, You just said yeah, but, it's uh, for, for Crystal Palace it seems to be alright right to uh, just uh, stay where they are as long as they stay no, in the Premier League. But it's, no, but but that's uh, that that's when when they choose someone like um, Sam Allardyce. Yeah, what the, no one is doing? You what, know? What's you know? the strategy of a, of, a, of a club just uh, just, just keeping away, or just staying where they are? Every club uh, I, I, wants to go ahead, wants to get further, I, doesn't I, it? I think so. I mean, but when you when you choose someone like Sam Allardyce, Sam and no offense to the man, you know, but you look at his record. He he he just he, he's just an an average manager who'd who'll keep a team within the boundaries of the Premiership. So it's a lot. So it's so, so, uh, the challenges uh, is a lot higher to uh, to appoint a guy like Frank de Boer. Of course, yeah. But well, I think, why don't they? He, well, I don't know. I don't know. I think this is. We Brian, I heard Weird. I heard bad news. You are going to your homeland, Ireland. I'm going Ben. Uh, uh, Sorry, Henry, yes. I'm, um, I have to go over there for um, two months. Yeah, but, but how, how how how are we going on with uh, with the, the British the, the English shocker? I I always keep in contact like yourself, Henny. You're going to, the, to watch have, I Dundalk. Have <laughs> I have the hotline. <laughs> yeah, you're going to, to watch Dundalk. Well, you've got to be ready every Friday, definitely. No, but it's the same thing in Ireland. They close for the winter. They have a summer league. They changed as well. So the the, the Irish league uh, is even. They actually finish in October, and they start in uh, late February, early March. and they Smart, play. smart people. Yeah. yeah that's, it, they that's changed it a couple of years ago, and in reality, it has worked out good. Uh, it was a bit of a chance, because also in, in Ireland, you have the GAA, Gaelic Football Association. Uh -huh. yeah. and that's the main sport over there that, that, that, that really brings in the people. And um, they they took the same dates and it seems to have worked out. Have a good Are these footballers um, still able to play football after after a break of three or four months? Well this is this is it, this it seems to go on, um Jos, and, and uh, they, they do it. It's semi it's semi pro as you know, so it's it's a, it's a totally different okay. have a good okay. trip, have a good tomorrow and a yeah. good day after tomorrow. I will I will yep. and the and the same, time, just one last thing, there's a good game coming up on next Wednesday, I think it's at the fourth. Uh, Liverpool play Manchester City. That's the game to watch. Okay? okay Terrific. Gentlemen, <laughs> okay. Year. Have very good year. Very okay. Bye. Cheers. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye. Side Dit van... is een nieuwe. Ik hoor van allerlei kanten <laughs> nu andere technici op me afkomen. Jos de Jong ja. zit nu achter de knoppen. Dus als u ons niet meer hoort, dan weet u ook wel hoe dat komt. Ja, Precies. Precies. Ja. Komt vast hoor. wel goed hoor, Jos. Ik ga het als uh, enorme technicus gewoon proberen. En we zullen wel zien um, hoe ver we komen. We hebben al studio-gasten bij de Wadertorensport uh, Ricardo van der Post en Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. We hebben al gekeken naar het afgelopen jaar wat opgevallen was. Maar we gaan nu natuurlijk vooruitkijken. Wie worden de kampioen Martijn? Zeg het maar. Alle klassen. één voor één. Ja, die zitten. Nou, nou ja. dan, ga ik, dan ga ik gewoon even naar de keuken. Ja. Ik zal <laughs> beginnen op zaterdag. Um, nou ja goed. De, de zaterdag vier delen. staat uh, Velsen Noord uh, bovenaan. En die gaan het echt niet meer weggeven. Dat, uh, dat geloof ik niet. Um, in de, de klas van Zandvoort. Ik hoop dat Zandvoort nog een, een periode kan pakken. Maar die gaan, die gaan volgens mij echt geen kampioen meer worden. Ik denk dat dat VVC gewoon wordt. En um, zoals ik VVC dit jaar zie voetballen. Vind ik dat nog wel terecht ook. Uh, vorig jaar was het echt afbraakvoetbal. Maar dit is spelen ze gewoon prima. Uh, is, het, is het leuk om te zien. Uh, nou, tweede klasse op zaterdag. Uh, Edo, uh, die, uh, die pakken misschien een periode. Maar verder uh, geen, rol, geen rol meer van betekenis. Uh, nou, dan gaan we verder op zondag. Zondag vijfde klasse C. Gaat er niet veel gebeuren voor ons. Uh, vierde klasse D wordt Allianz kampioen. Ja, dat zijn ze al eigenlijk. Ja, die staan elf punten voor halverwege de competitie. Hm. Nou, dat... Geen punt verspeeld. Maar. Nee, bizar. Um, dat de, knap, absoluut, absoluut. Uh, in de derde klasse hebben we Bloemendaal, die, uh, die, die, uh, die, ja, die, he? die zijn windkampioen. Ja. Uh, alles staat wel heel dicht bij elkaar hoor. Dus op het moment dat jij twee of drie wedstrijdjes verliest, kan je zomaar tiende staan. Um, en wat gaat er nog verder gebeuren in die derde klasse? Um, ik hoop dat, uh, dat uh, VVA uh, dat die erin blijft. Um, Schoten uh, staat keurig in de middenmoot, die zal er ook in blijven. Olympia Harlem wordt wel een moeilijk verhaal. Ook omdat de trainer aangegeven heeft dat hij gaat vertrekken dit ja, jaar. Ja. En dat is wel een lijm, een soort, van, een soort van bindmiddel in die selectie. Ik hoop dat het daar rustig blijft vooral. In de tweede klasse hebben we United en DSOV. Die draaien onderin mee in die, in die tweede klasse B. Dat wordt een moeilijk verhaal. Um, ik ben bang dat uh, de United het niet gaat redden. Um, nou, DSOV misschien wel hetzelfde verhaal. Daar gaat ook verder niemand promoveren uit onze, uit onze, uit onze, mooie, mooie, uit onze mooie regionale voetbal. Um, Stormvogels speelt in 2A. Die, gaan, ja, die, die, die, spelen, gewoon, die spelen zich veilig. Uh, ik denk uh, binnen, binnen twee maanden is het klaar. Dan, dan spelen die de rest van het seizoen uit. In de eerste klasse A doen de clubs het wel goed. Had ik niet verwacht. Maar Edo, Velzen, um, Hillegom. Die doen, het, die doen het best aardig. Zo in het linkerijtje. We gaan uh, de twintigste hebben we hier te gast. De voorzitter van Edo dan gaan we eens even uitgebreid op die club in. De nieuwe, de nieuwe voorzitter. Nee, de, de oude Oh, de oude voorzitter, oké. Okay. En um, nou, dan heb je in principe een hele, hele tijd helemaal niets. Dus en dan heb je HFC. Nou, laten we vooral hopen dat HFC uh, dat bij elkaar blijft. Dat er geen, geen uh, grote leeglopen gaat plaatsvinden. Ze gaan uh, op trainingskampen naar de zon. Dus dat scheelt. Dat is een bindmiddel. Ja, dat, is al, nou, dat, nou, dat zijn vaak de dingen die, uh, die de sfeer in een, in een groep uh, bepalen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat denk ik wel. Nou, dan hebben we denk ik alle klassen wel, wel gehad. Hoe vind je trouwens het feit dat uh, HFC geen amateurclub meer is? Ik ben er blij mee. Omdat ik, uh, ik, ik ben bang dat het, met het HFC dat niet gedaan had. Dat HFC over, over twee of drie jaar ook in die eerste klasse voetbalt had. En wat hadden we hier dan nog in de regio? Helemaal niets. Um, ik snap heel goed hoor dat het uh, een, een, een, een aantal mensen uh, best wel zeer doet. Dat, dat HFC uh, de statuten daarin uh, heeft, heeft moeten, moeten wijzigen. Maar ik denk voor het regionale voetbal dat we er al mee blij mee moeten zijn. Ja, dat, maar goed, het is natuurlijk gewoon een financieel probleem. Wordt het nu? Hè? Dat is een beetje de andere kant ervan. Dus ja, ik begrijp, maar de, ik begrijp kijk, de, de gereserveerdheid wel. Maar je wel, nou, als je nou die laatste wedstrijd neemt, mooie overwinning. Als je dat, als je dat een paar keer af elkaar doet, dan ben je ook weer interessant voor sponsoren. Dan komt er geld vanzelf, hoor. Ja, ik, ja, nou goed. Wat ik veel belangrijker vind is dat je... als je dit nog hebt in de regio... dat dat, dat veel meer gepromoot zou moeten worden. Ook door gemeenten, hoor, overigens. Ja, ja, precies. Veel meer er is geen uitstraling. Van, nee, nee, nee maar... Kom nou. van buitenaf. Haarlem sportstad, zoals dat... Uh, ik noem maar wat, acht, negen jaar geleden was... Oh, nee. met de Hongkbelweek, de, de, de, de, de, de, de week, wat ja. toen nog HC Haarlem. Dat is niet meer. Er is in Haarlem gewoon heel weinig... Um, interesse in de sport... En ook, ja goed, wij merken het natuurlijk zelf ook. Je hoort dat heel veel clubs uh, financieel heel zwaar hebben. Ook omdat de velduur die gaat weer omhoog. Het aantal leden loopt terug. Het is heel moeilijk. Er is, er is gewoon heel weinig, heel weinig uh, grond wat dat betreft uh, bij ons. Ik vind het belachelijk. Hè? Je speelt dan tweede divisie. Je speelt niet onaardig. Laten we nou reëel zijn. Nee, nee, zeker. Uh, en dan staan er... 1100, 1200 mensen te kijken. Nou, dan heb je echt een goede dag te pakken. Dat denk ik ook. Ik denk dat dat al heel veel is. Ja, nou dan door de bezoekende clubs. Maar en als je dan de foto's ziet in het clubhuis van AFC, ja, rij je dik. Rij je dik. Maar goed, is helemaal vol. Oké, maar toen was er geen. ik vind dat soort dingen kun je niet mee vergelijken. Ik bedoel, het leven was echt heel anders toen. Eh, uh, televisie was er niet. Uh, een nee. hele andere tijd daar. Toen toe was het dat echt het sociale gebeuren. Dat is het niet meer. Al lang niet meer. Nee. Ik bedoel, uh, he, zeker als we op zaterdag spelen. Nou, iedereen moet boodschappen doen. Uh, de kinderen moeten dit en dat. En, ja, dat is natuurlijk een lastige. Dus dat. Uh, dat vind ik niet zo gek. Die rijden dik. Alleen als je dat meer zou gaan promoten. En, en meer als boegbeeld voor je regio zou gaan gebruiken nu de enige club die he, daadwerkelijk zo hoog speelt... ja, dan uh, heb je kans dat er wel wat meer mensen komen kijken. Maar ik denk dat je... Die wisseling met zondag en, en zaterdag... en zaterdag twee uur, zaterdag drie uur... dat is natuurlijk ook niet goed. Mensen moeten gewoon weten, HFC speelt thuis... zaterdagmiddag drie uur, ja, okay, hartstikke dat, leuk, boem. Overigens uh, uh, blijkt dat de baromzet op zaterdag gigantisch is. Die is verdriedubbeld, geloof ik. Ja. <laughs> in plaats van de zondag. Uh, in vergelijking met de zondag moet ik zeggen. Ja. Ja. Want dat is echt een groot verschil. Maar goed. Uh, nog steeds. Ja, het, het, uh, hè? Ik, ik zou zo graag support zien. Van andere kanten ook. En uh, zeker de gemeentes ook. Ik, maar ik, ik denk ook. Hè, wat wat Hinden net zegt. Dat, dat, dat, dat er duidelijkheid moet zijn. Of de zaterdag of zondag. Ja. Um, ik, vind dat, dat, ik weet niet of dat terecht is. Uh, en waarom niet? Omdat bij um, heel veel andere clubs. Ook in tweede divisie. Um, kijk, meer dan de helft is zaterdag, ik weet het, maar. Um, die hebben die problemen een stuk minder. Het heeft echt gewoon te maken met. Um, uh, het, ja, gewoon het publiek. Hoe, hoe leeft HFC? En ik moet wel zeggen, um, we, hebben, we hebben in Haarlem natuurlijk uh, in totaal. Um, nou, wij volgen zelf 47 elftallen. Die doen in principe allemaal heel weinig op social media, op een aantal uitzonderingen na. En HFC doet dat enorm. En dat, dat, dat is wel echt een, een, een pluspunt. Maar het, het, het leeft niet. Er is, er, is, er is gewoon heel weinig draagvlak. En uh, ja, ja, goed, dat, dat uh, brengt weer een aantal financiële situaties met zich mee. Want op het moment dat er draagvlakken natuurlijk wel zo zijn, ja, dat zou het allemaal een stuk makkelijk maken. Maar ook in Zandvoort is het hetzelfde. Hè? Ik was uh, een paar weken terug bij Zandvoort Cagia. Ja, ik geloof dat er. Hoeveel uh, 150 mensen? Mm -hmm, ja. Ja, nee, klopt. En dat, dat is echt overal. Er is, er is één klasse waar dat niet in is. Dat is die vier klasse. Maar goed, die kunnen allemaal uh, op de fiets naar, naar, naar de, naar de wedstrijden toe. Want het zijn allemaal derby's. Het, het, het, uh, ja, ik denk dat dat gewoon een probleem is. Uh, niet alleen in onze regio, maar, maar dat is veel groter. Uh, mensen hebben veel meer te doen. Ja. Er is veel meer afleiding. Er is veel meer uh, diversiteit. En er is de watertorensport. Ja, dat is een rots. Dan krijg je ook rots. Info, hè? Ja, tuurlijk. rots in de branding, Amy. Ja, welke branding? Nou, we zitten hier vlak aan zee. Dus. Ja, maar er is geen branding. Nee. Het is zo stil, hier, jongen op het strand. Dat is echt ongelooflijk. Ja, maar nou, ja. goed. Nog een paar maanden is dat ook weer over. He? Nou, heerlijk. En Kijk zon, niet naar uit. Oh ja, zon en oh. warmte. Ja. Ja. Voor jouw rug wel weer een goede. Hein? Nou, ik wil zeggen, ja. Maar goed, we hebben het niet over. We Hebben het over sport? Of gaan we nog een plaatje doen, uh, Jos? Ja, ik heb nog een, uh, een plaatje. Wat, uh, in tegenstelling tot de prachtige dagen van kerst en nieuwjaar, toch eigenlijk ook wel leuk is om te draaien: nou. Duivel, sympathie voor de devil, nou, Verrassend.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 Heere, dan gaan we weer in de studio met Henny. Uh, aan jou de keuze weer. Ik heb wel mooiere nummers gehoord van de Stones, Ron. Nou, ah, het nou dat ben ik niet helemaal een beetje eens hoor, over. Dus ik vind het een uh, te gek nummer. Alleen het ja, was uh, voor de tijd die we nog hadden. Misschien een beetje te lang, jammer ja, genoeg. Ja. Maar niks aan te doen. Zeven, okay. zeven en een minuut, ellende. Ja, nou nou, nou, nou, nou, nou, nou. We hebben de te gast in de Wadertoren Sport, de mannen van uh, voetbalinhaarlem.nl. En daar speelt natuurlijk 10 juni continu in hun hoofden. Klopt dat, Ricardo? Ja, zeker weten. Dat is iets uh, waar we enorm naar uitkijken. Wat, wat, wat zijn er voor bijzonderheden wat, rond die finale, zeg maar? Nou, ten eerste natuurlijk dat het de finale is van uh, ons eigen 123 23-cup. En uh, ik denk zelf dat het een, een fantastisch mooie dag wordt... wat gewoon echt een, een groot evenement wordt. Uh, waarbij natuurlijk het RTL 7-sterrenteam uh, op bezoek komt. En... Uh, zij gaan het opnemen tegen ons uh, All-Star team. En dat All-Star team, dat moet je even zo zien. Uh, dat wordt een, een club van 17 jongens. Uh, die als het goed is allemaal bij verschillende clubs vandaan komen. Die daar binnen hun team opvallen op wat voor reden dan ook. En uh, die worden begeleid door twee trainers. En uh, een verzorger. Ook deze mensen komen weer bij verschillende clubs vandaan. Dus ja, dat gaat gewoon een hele hoop mensen trekken. Wel leuk hè? bij RCH is het hè? Ja, klopt. Ja, leuk hoor. Als je nou terugkijkt hè, op die competitie. Dat, ik bedoel dat onder 23, dat niveau, dat is eigenlijk heel leuk. Dat is zeker leuk. Ik heb wedstrijden gezien. Nou, daar, daar kan je een uh, Ajax nog een voorbeeld aan nemen bij wijze van. <laughs> ja. Van echt ja, vol overgave, goede duels. En uh, ja, fantastische acties ook. Wat is er, er op... um, wat is er nieuw bij Ehm, Wat is er nieuw? We beginnen in januari met een YouTube-kanaal. Ja. Uh, waarin we... Onder welke naam? Nou, ik weet niet of dat al uh, helemaal bekend is. Voetbal in Haarlem, denk ik, of niet? Ja. Uh, waarin we dus zeg maar, ook met gasten zullen gaan werken. Uh, nou, presentatoren, zoals je weet. En uh, daar zullen we elke maand, elke week... in ieder geval de, het voetbal van het weekend doornemen. En ook met beelden? Van wedstrijden. Ook zullen daar uh, wellicht beelden bij gebruikt worden. Ja. Dat is wel leuk, natuurlijk. Ja. Ja. Gewoon een, een, echt dus een, een, een talkshow uh, op beeld. over het voetbal in Heiland van het afgelopen weekend. Dat is wat het wordt. Ja. Een soort van samenvatting van ja. het weekend. Leuk. Ja, nou, super leuk. Nou, superleuk. Ja, als je. Ja, als je, al die, hè, je hebt in ieder geval al de spelers die al gaan kijken natuurlijk. Hè. Die clubs die gaan dat allemaal, hoop ik, promoten. Dan en, en, en spelers die je kunt uitnodigen als gast natuurlijk. Nou ja, ook. Dat is nog leuk leuk, ja. leuk hè Ja, toch? Nou, wat, wat, uh, ik breek heel even in. Wat uh, de bedoeling is... Uh, we gaan ook op locatie gaan we af en toe een, een uh, uitzending opnemen. Mm -hmm. um, we hebben al we een soort van richtlijn genomen. Uh, per maand gaan we drie keer vanuit de studio. Hè. Die, die zit in, in Arnhem in de Waardepolder. En uh, we willen eigenlijk één keer per maand... willen we op locatie dus naar een club toe om daar met, uh, uh, met de trainer of met een belangrijke speler. Om... Superleuk. Ja, ja. Ja. Wat dat betreft, uh, we gaan echt iets, iets nieuws in de regio doen. Ja. En ja, ja, we hebben het natuurlijk bekendgemaakt. En, ja, dit is weer zo'n voorbeeld. Het, het, uh, ook al is er, nou daar hebben we het net over gehad, weinig draagvlak financieel. Ja. Het voetbal leeft wel. Ja, precies. Ja, goed, ja, en dat ja, zien ja, wij ja, natuurlijk ja, maandelijks. Nou, als je wel gewoon je, de mensen die, die bij jullie aantikken... als die gaan kijken. Dan heb je meer uh, kijkers dan uh, RTV Noord-Holland. Precies. Ja, dat zou mooi nou ja, zijn. Leuk, ja, tuurlijk. Zeg even, we hadden het net over de All-Stars en zo. Hè? Uh, 7 januari, uh, Koninklijke HC tegen de Auto-Internationals. Komen jullie? Ja. Jullie gaan kijken? Ja, uiteraard. Ja, ja pers. Dus uh, nou ja, ja. prima. Ja. Wij, wij zijn erbij, hè. Ja, tuurlijk. Want ook dat verslaai je dan. Ja, ja, ja. ja, ja klopt, leuk. Klopt. Want dat is ook echt voetbal in Heerlen. Ja, absoluut. Dat maar doe je de, de hele dag, inclusief bibbertoernooi? Um, nou, dat weten we nog niet. Maar er is ook dat nog een is, andere dat wedstrijd. Is leuk hoor. Er is ook nog een wedstrijd met Oud-Ripperda. Met, uh, yeah. ja. ja, goed. Daar komen natuurlijk ook een hoop, hoop grote namen uit het Harlemse voetbal. Komen ja, daar, absoluut, uh, ja. Uh, nee, dus uh, ja, daar zijn wij bij. Um, uh, als we het over HFC hebben. Uh, HFC die heeft natuurlijk de, de, de samenvattingen die, die online worden geplaatst door uh, onder andere uh, tweedivisie.nl. Ja. Nou, ja. ga naar voetbalhaarlem.nl Daar staan ze ook allemaal op. Daar is allemaal om te kijken. Zaterdag 7 januari dus. De wedstrijd van de Auto Internationals tegen HC Henny. We gaan het jaar afsluiten. Hoe ja. vind je dat? Ja. Nou, wat vond je ervan? Een Raar, een raar, raar. jaar. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb me verbaasd over de verwording van, van onze maatschappij. Ja. Over die man met die witte haren, waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Je ook? We hadden van de week met mensen een hele interessante discussie. Het zou wel eens leuk zijn om hem te interviewen over zijn achterban. Of hij een idee heeft hoe het IQ en, en dat soort. Maar, het zijn toch. Die scheldende mensen, dat zijn, dat, die vind je niet bij D60 en bij de VVD hoor. Nee, maar ik denk ook als je ze direct op aanspreekt. dat ze ook uh, het niet meer durven te herhalen. Want vaak is het de totale onbezonnenheid waarmee ze. Anonimiteit? Uh, ja, juist in die anonimiteit durven ze het. En uh, zitten ze voor de camera, ze durven het echt niet meer. Hoor. Nee. Maar goed. Maar het was een uh, raar jaar. Het wordt een nog gekker jaar uh, natuurlijk. Yeah. Met, ik geloof dat er 81 partijen meedoen aan de verkiezingen. Yeah. <laughs> nee, maar wat, wat, jij, wat je zegt, Henny. Het wordt allemaal steeds extremer. In plaats ja. van dat er gewoon een, een, een, een, een rustige weg bewandeld wordt. Het gaat, alleen maar, het gaat alleen maar op en neer. En het wordt, ja, wat ik zeg, alleen maar, alleen maar extremer. Er wordt, er wordt heel weinig uh, uh, met tact worden dingen meer gedaan. Ja, maar bijvoorbeeld het bij elkaar roepen in het reces van de Kamer. Over hoe een, uh, hoe een uh, aanslagpleger gereisd is door Europa. Wat een flauwe kul, man. Wat, ik bedoel, yes. wat een onzin. Laat oh, sportfactus, jongens. jongens. We ja. moeten eruit. Ja. Kijk het, is het is tijd. Het is heel Het klopt gewoon, hè? Die Michelse klok. 20 jaar allemaal. Die loopt, je je loopt <laughs> sneller dan uh, van iemand anders. Allemaal heel gelukkig nieuwjaar. Fijne dag morgen. Dag. Dank voor het luisteren. But I can feel your heart